Goedenavond, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. PSV heeft de eerste zegen gesleept in de Europa League. In Oostenrijk wonnen de Eindhovenaren Dick van Stormkraas. 1-4 werd het. Een extra feestelijke dag voor Philip Max. Op zijn verjaardag schoot hij PSV naar de 1-3, zag deze commentator van Veronica Inside. Max. Max. Oh, ho, ho. Juist, dat is hem. Philip Max op zijn verjaardag. 3-1. En ook in het uitvak van P.S.V. zat de sfeer er goed in. En er is meer voetbal vanavond in de Conference League. AZ won in Alkmaar met 1-0 van het Tsjechische club Jablonec. Feyenoord speelt op dit moment tegen Slavia Praag en Vitesse neemt het op tegen Stade René. Een voormalige agent uit Parijs heeft in een afscheidsbrief bekend schuldig te zijn aan vier moorden en zes verkrachtingen in de jaren 80 en 90. De man pleegde zelfmoord, waarschijnlijk met een overdosis drugs. De brief lag naast zijn lichaam. De man was kort daarvoor opgeroepen om DNA-materiaal af te staan in verband met de onopgeloste zaken. PVDA en GroenLinks willen geen ministers leveren aan een nieuw kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. En ook geen rol bij de onderhandelingen. De partijen zijn erg kritisch over de doorstart van de coalitie. GroenLinks-leider Klaver noemt het meer van hetzelfde. En opmerkelijk nieuws uit Turkije, een man die daardoor zijn vrienden als vermist was opgegeven... ...heeft urenlang geholpen bij de zoektocht naar zichzelf. Dat schrijven Turkse media. De man lag te slapen in een bos en toen hij wakker werd... ...en een groep vrijwilligers in dat bos zag zoeken naar iemand, besloot hij mee te helpen. Pas toen hij na uren iemand zijn naam hoorde roepen, viel het kortje. Ik ben hier, riep hij terug. Volgens lokale media was de man behoorlijk dronken. Het weer, het is bewolkt vanavond. In het noordwesten is kans op een bui. Morgen in het hele land regen. Het waait dan stevig en het wordt zo'n 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam. knopen De Hoek en Roelofarensveen over 9 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Z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 het label waar zij hun uh, materiaal op uitbrengen, uh, daar is binnenkort uh, weer het uh, nodig over te melden, want uh, Headfirst, uh, nee, niet Headfirst, uh, Rufus King, die komt uh, komende week uh, met materiaal. En die zijn uh, bij dezelfde stal als uh, Panda Noir. En uh, dezelfde Rona Rode, uh, die, daar komen we vandaag helaas niet aan toe. Uh, nummer dat uh, Ride right Beside You uh, vorige week uitgebracht maar ik beloof dat we kijken of we hem volgende week wel kunnen draaien. Goed, dat is even uh, alles uh, plichtpleging op een, op een rijtje. We hebben natuurlijk uh, nog uh, muziek wat we, wat we wegdraaien. Straks hebben we ook nog een interview, een telefonisch uh, gesprek... met uh, niemand minder dan Joey Vriend. Want uh, die heeft uh, sinds een paar weken ook weer een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, sinds een week of twee. En uh, met hem gaan we het ook over die single hebben. Uh, en of dat misschien al niet stiekem iets is... naar een vervolg van het album wat hij eerder... Heining at First Light. Want dat is het album wat hij uh, heeft uitgebracht in uh, 2020, meen ik. Uh, of dat een uh, vervolg gaat uh, krijgen bij King Forward Records. Maar dat horen we straks uh, van hem. Uh, deze groep die staat uh, als het goed is nu in het paardcafé te, te rammen. Uh, dat is uh, Minor Citizen. En Minor Citizen doet ook mee aan de popronde. Dat is volgende week in Haarlem zijn ze te bewonderen. Ik weet niet precies waar. Niet in het patronaat. Maar dan moet je maar even bij, uh, bij de popronde even gaan zitten koekeloeren, Want daar wordt uh, het ander over gezegd. Dit is Lost van Minor Citizen. You're weightless while momentum pulls you down Drowning like a shadow in the light Hide away Inside Last van Minor Citizen. Uh, dat bracht de tijd op 10 uh, over 9. En dat is zo waar het moment dat we gaan beginnen met uh, het laatste blok. Met Neko. Uh, en dat zijn er nog twee. Te beginnen met Ludo. Ja, je hebt eerst nog... Een beetje, weet je wat nou... Ja, oh ja, dat is uh, het... Uh, you, don't, uh, you don't need me and you don't want me. Ja. Uh, ik heb de uitleg nu gehoord... Maar ja. het, is, het, is best een, uh, het is best wel ingewikkeld... Als je dan op een gegeven moment... Uh, in, uh, ik denk dat het meer met een tweestrijd te maken zou moeten hebben dan. Als ik jou... Uh, Zeker. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat het meer is. Uh, want je zei zelf net... Nou jou, ja, zeg het maar nee, even. Nee, maar dus het, kan, het kan geïnterpreteerd worden als een liefdesliedje. Of tenminste... You don't want me, you don't need me. denkt iedereen van, ah, hij heeft liefdesverdriet. Ja. Maar ik heb, ik heb dit nummer geschreven toen ik uh, na mijn burn-out in een sociale angststoornis terugkwam. Mm -hmm. Dus heel vaak heel onzeker was. En het is eigenlijk een soort van een liefdeslied naar mijn zelfverzekerde ik. Die er heel vaak niet was. Ja, ja, ja, ja. ja. ja het, is, het, is, het lijkt uh, iets van een split personality, maar dat is het ook weer eigenlijk niet. Het is uh, gewoon ook iets een plek geven, want dat is, het kan heel therapeutisch zijn, niet het uh, hele verhaal. Toch? Ja. Zie je? Dat bedoel ik. Uh, dan gaan we nu uh, de, het, uh, het eerste nummer van de derde blok uh, doen. Ludo. Ludo. Uh, iets bijzonders uh, daarover nog te uh, verdemmen. Ja, ik heb dit, uh, dit liedje geschreven voor, uh, voor mijn zusje. Ja. Tevens de zangeres van uh, 45 Asset Babies. Ah. Wij uh, zitten natuurlijk allebei in de muziek. En uh, dat was niet altijd makkelijk. Of tenminste, er waren wel eens gewoon gevoelens, sowieso in onze geschiedenis ook. van ja. jaloezie en, ja. uh, en nijd. En een beetje van. Ja. Um, en toen, uh, dat is nu natuurlijk helemaal van de baan. Ja. Zijn gewoon volwassen geworden, basically. Ja. Maar ik heb uh, dit nummer op een gegeven moment voor haar geschreven. En Ludo betekent Mens Erg Je Niet. Het is de Engelse naam voor het spel Mens Erg Je Niet. Ja. En zij kon vroeger echt heerlijk, gewoon echt super piss Ja, zoiets als op een gegeven moment uh, je zit uh, bij het ganse borden en op een gegeven moment trekt iemand het bord weg. Ja, zoiets. Dat, dat is wel eens gebeurd. <laughs> zoiets dus. Nee, dat dus vond ik wel een toepasselijke titel. Ja, ja dat geloof ik wel. Uh, nou goed, uh, laat het maar horen. Ludo of uh, Neko. We doen het even overnieuw. Oké. Okay. since the start En dan de laatste voor vandaag. Yes. Uh, het, uh, wat, wat haalde je dan weg? De capo haalde je weg, hè, volgens ja, mij. Ja, ja, ja. De capo... Uh, dat, opnieuw. Ja, ja, de capo is, uh, is een dingetje wat, uh, wat op de, de gitaar uh, zit. Uh, zowel op een akoestische gitaar kan hij zitten... als... Op een elektrische gitaar. In dit geval uh, was het dus uh, de elektrische gitaar. Maar goed. Um, we hebben er nog één. En ik. Uh, samen, uh, ja, ik, ik uh, ondertussen dat hij uh, dat bezig is met. Het laatste nummer. Uh, ga ik weer vertellen dat dat. De Minish gaat uh, worden. Dan moet ik uh, eigenlijk weer gaan, uh, gaan afvragen. Van. aan Google. Translate vragen, wat dat nou weer uh, is. Dus dat is, dat is leuk. Als je dan op een gegeven moment, staande uh, staat in de uitzending, dus het, hey, pak je Google Translate en dan zeg je, diminish, tik je even in. Dus dat, uh, ja, dat, is, dat is totaal niet verbinderen. Ja, kijk, zie je, ik, ik wist niet precies, ja, het had iets met, met iets minderen, minderen uh, consuminderen, verminderen. Eh, uh, uh, is dat een beetje ook de strekking waar het over gaat, of niet? Uh. Um, ja, het onderwerp van deze. Uh, song um, gaat over. Uh, mensen op veel te vroege leeftijd verliezen. Ah. Alsoen, uh, het gaat. Uh, dat is een heel, heel. een beetje een zwaar verhaal. Ja, ja nou ja, dat, uh, dat is niet erg. Nee, um, uh, een uh, goede vriend van mij is. Uh, een paar jaar geleden uh, overleden. Ja. op veel te jonge leeftijd. En. Um, uh, ik, ik ging er heel erg nadenken van... Uh, ja, dat dat, dat de, kan toch gebaard? altijd hè, bij, bij ja. jonge mensen. Dus dat het, uh, het, het heeft altijd wel ergens een impact, denk ja, ik. Ja, precies. En, uh, nou, ik moest gewoon denken aan mijn opa en oma... die dan ook waren overleden... en dat ik die opgebaard had gezien... en dat ik gewoon echt een, een huls zag liggen hmm. van iemand. Maar zonder hetgene wat... Ooit jouw vriend, wat, vriend is ja, geweest. Ja, wat diegene dan die persoon maakt. Het, het wezentje, de ziel... Uh, Noem het hoe je het wil. Maar dat was er gewoon heel duidelijk niet meer. En dat zag je. En ik dacht van waar gaat dat heen? Dus het is een beetje een song over van waar gaat iemands ziel naartoe als iemand komt te overlijden? Hoe zit dat? Ja, dat is, een hele, dat is best een heel mooi filosofisch uh, verhandeling die je daar zegt. Zit ook een beetje een nieuwsgierigheid in. Hè? Wat we nooit eigenlijk kunnen weten en achterhalen. Want dat is... Ja, het is natuurlijk best een heel. Uh, dat, dat zou ja. Ik heb. Laat ik het dan wat anders zeggen voordat je begint met dat uh, nummer. Ik heb bijvoorbeeld. Uh, hè, vijf jaar geleden is mijn moeder overleden. En dan denk je ook van. Wat gaat daarmee gebeuren met die ziel? Ja. Komt dat terug in een ander persoon of wat dan ook? Dat weet je niet. Je weet, dan zit je, je ik op een gegeven, gegeven moment een de verhaal te bedenken. Van het zou eens toch, uh, toch bizar wezen. Dat jij op een gegeven moment dan nog in de wereld rondloopt. En ineens een klein meisje wat sprekend je moeder zou kunnen zijn. Maar dat is ook zo'n zo gedachtegang die ik heb. Ja. En jij komt er nu mee en ik kan dat dus nu ook op die manier eens even uh, gaan ventileren. Omdat jij dus ook met hetzelfde filosofische vraagstuk zit ja. ten aanzien van jouw vriend die heel erg vroeg is ja. overleden. Want... Ja. Goed, er is dus meer tussen hemel en aarde, maar daar gaat de minis niet helemaal over. Het uh, gaat dus ja, over iets ja. uh, met, uh, met de hele jonge leeftijd en mensen dan verliezen. Want dat is ja. uh, kort samengevat waar het over gaat. En, en, het is een soort van in, in combinatie met de natuurwet dat energie nooit verloren gaat. Ja. Dus ik heb zoiets van die levensenergie die gaat ergens anders zitten, misschien alleen in onze herinnering of whatever. Ja. Maar hij is nooit echt weg. Helemaal goed, laten we hem horen. <laughs> yes. You Toch is het inderdaad kippenveld. Ja, zeker. Hij komt wel binnen. Dus, uh, uh, dat was uh, de minus van Neko. We gaan straks natuurlijk nog even napraten. Maar eerst gaan we nog even iets uh, draaien, wat ook heel belangrijk is. Want dat heeft te maken met een telefonisch uh, gesprek wat uh, hierna gaat komen. Want deze manier heeft alles opgelegd. Een, een album al afgeleverd. Dat heeft hij vorig jaar gedaan en dat is een van de nummers die daarop te vinden is 'There For You van Joey Vriend. Yes, it tears up in my Singles die uh, het afgelopen jaar is uitgebracht. Uh, en uh, ja, het is een, uh, een majestieuze single, There for You, van, uh, van Joey Vriend. En uh, niets is zonder reden, want uh, sinds een paar weken heeft hij ook weer een nieuwe single. En we hebben hem aan de telefoon. Want, uh, want dat is de aanleiding om er even over te gaan praten. Goedenavond, Joey. Goedenavond, Jaap. ja. Ja, uh, want ik, uh, ik, ik heb een beetje het idee dat die single uh, toch redelijk goed ontvangen wordt in Den Landen. Klopt dat? Ja, dat klopt eigenlijk wel. Uh, ja. Afgelopen week is natuurlijk de, de clip uitgekomen en dat weekend ervoor uh, op Spotify. Uh -huh. Maar hij is inderdaad uh, na van de week bij radio 2 en radio 1 en hij houdt de primeur op radio 5. Uh -huh. Dus dat, uh, dat is natuurlijk een, uh, ja, een droombegin. Ja, uh, beginnen ze nu langzaam wat door te krijgen wat jij eigenlijk allemaal kan. Want wij wisten dat al een, een tijdje. Ik bedoel, vorig jaar heb je uh, onder andere dit nummer uitgebracht. Uh, en dat stond volgens mij op het album Hiding at First Light. Want dat uh, is ja. het album, hè? geloof ik toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Ik zie dat je deze nog even wilde draaien. Ja. omdat natuurlijk Het album kwam uit en uh, toen had ik een paar uh, release optredens gedaan. En, en die week daarna moesten alle theaters weer dicht. Ja. En, ja. en mijn laatste optreden was vorige week met de release van mijn uh, nieuwe single... Ja. En, uh, dus dus uh, ja, ik heb natuurlijk wel veel radiocomen gedaan met het album maar verder niet live kunnen, niet, niet verder live kunnen optreden. Ja. Dus dat is uh, dus dan maar superleuk dat je die nog even erbij haalt. Ja, um, maar er zit uh, licht aan het eind van de, van de tunnel... Hè? want ik heb begrepen dat volgende week vrijdag... Uh, is er een feestje van de platenmaatschappij... waar jij ook uh, deze, ja, deze muziek op uitbrengt bij King Forwards. Want uh, in de Pius uh, mogen er een aantal uh, mensen gaan optreden... en jij bent er één van. Ja, klopt, ja. Ja, en dat zijn ook niet de minsten van het, uh, van het uh, label. Ik, uh, ik heb begrepen dat uh, Mommie's Tree is, uh, is uh, daar te zien. Jij bent er te zien. En ja, ik, ik kan me niet aan de indruk uh, onttrekken... dat Alaska misschien daar ook nog stiekem wat gaat spelen, denk ik. Ja, ik heb, ik heb verder nog geen idee van... Ik, uh, ik ben niet helemaal op de hoogte van de lijnen... Ja. Dat moet ik nog eens, uh, maar dat zou toch wel tof zijn natuurlijk, als dat ook gaat gebeuren. Ja, nou ja, goed. Uh, ik weet niet, uh, ik heb het niet. Uh, ik heb het even uit de losse pols hoor. Maar ik, ik heb het wel hier en daar voorbij zien komen. Maar ik weet dat Mammy's The Tree en jij, dat, uh, dat zijn de zekere namen in ieder geval. Um, hoe is het? Uh, maak jij ook onderdeel uit van die Peers Songwriters Guild? Ik weet uh, dat, uh, dat er een, uh, een songwriters schilder in Volendam uh, bezig is die onder die naam uh, bezig is. Maar uh, maak jij daar ook onderdeel van uit, of niet? Um, ja, ja, wat is onderdeel vanuit? Nou ja, ja, ja goed. Okay. Ja. ja, je zegt het goed, ja, maar. Kijk, ik maak onderdeel van, van het label uh, in principe. En hmm. uh, ja, en, en, dat, en dat songwriters skill. Ik heb dat natuurlijk al een aantal keer gespeeld de afgelopen jaren. Hmm. Dus wat, wat dat betreft wel, maar ja, ja, ik ben op zich natuurlijk wel een zelfstandige muzikant. Hmm. Die hmm. gewoon. Uh, ja, en dat is natuurlijk leuk als je gewoon kan netwerken en zo. En, ja. Ja, ik ben eigenlijk meer onderdeel van King Forward Records. Maar dat, die heeft ook weer te maken met dat ja. guild. Ja. ja, nou ja, goed. Uh, dat, dat, dat is ook de reden waarom ik het vroeg. Maar. Uh... Uh, wat, wat mij ook is opgevallen. Um, dat is uh, dat ik even heb uh, lopen luistervinken bij een uh, radiocollega van mij in de landen. En die zit op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Daar hoorde ik een heel opvallend uh, verhaal dat uh, jouw uh, werk uh, buiten de muziek om. Uh, dat dat iets heel anders is. Uh, ja, nou ja, dat is uh, muziek, muziekagoog in de psychiatrie. Dus ik probeer wel gewoon muziek overal. Uh vertegenwoordigen omdat muziek zoveel mooie dingen kan doen. Ja. Als uh, bij uh, cliënten en ik werk dus in de psychiatrie. Ja. Waar muziek uh, dus uh, helend kan werken in het herstelproces van psychiatrische cliënten. Ja. En daar, daar kan je dus hele mooie dingen aanzien. En um, ja, mensen worden er echt op weg gelukkiger van. Mm. En uh, het, ja, het helpt ze dus in een uh, in een problematiek als het ware. Ja. Uh. En, en, en dat doe ik dan dagelijks inderdaad. Maar dus. Uh, en ik vind het ook wel super leuk, want uh, toen ik ooit stage liet binnen het GGZ ook, werden ja. er heel veel creatieve therapieën werden wegbezuinigd. En tegenwoordig zien gelukkig heel veel uh, mensen, mm heel -hmm. veel onderzoekers zien het belang ervan in wat een creatieve therapie, waaronder muziektherapie of muziekagogie of weet ik van wat voor vorm van therapie, een uh, beeldende therapie bedoel ik, ja. wat dat kan doen met mensen. En dat is uh, ja, super uh, waardevol. Ja, um, nou ja goed, dan kom je eigenlijk ook een beetje uh, in de richting van de single die je twee weken geleden hebt uitgebracht. Want die heeft um, een bepaalde lading. Want uh, dat, dat heeft ook een bepaald thema. Uh, uh, ik bedoel, als we het dagelijks leven bekijken, is het soms dat we er ook niet helemaal vrolijk uh, van worden. Nou nee, ja, het is natuurlijk een rare tijd en ik probeer er zo min mogelijk over te praten. Hmm. Alleen, uh, maar als muzikant, dan trek je toch wel uh, ja, een bepaalde mood aan, of tenminste dan wil je je emoties kunnen ventileren en dat doe ik door middel van de muziek inderdaad. Ja. En dat onderwerp, uh, nou, het, het liedje heet, natuurlijk, het heet, heet Smile, en, uh, en, dat, en de lach staat eigenlijk wel centraal ook in het liedje en ook in de clip die ik bij heb gemaakt. Want ja. ja, weet je, de lach kan natuurlijk ook helend werken in tijden van onrust en van... Uh, emotionele onrust. Kan het een uh, bepaalde uh. spanning breken? Is dat het ook? Het kan een bepaalde spanning breken, en, uh, maar ook gewoon uh, ja, ja, emoties laten, uh, je negatieve emoties laten verdwijnen. Ja. Maar aan, aan de andere kant is het ook zo dat ja, de lach als een masker kan dienen waardoor juist de emoties verscholen blijven. En juist die tegenstrijdigheid vind ik heel interessant. Ja. En dat heb ik ook geprobeerd om in de clip vast te leggen. om een bepaalde manier van licht gebruiken. want ik heb de clip ook um, ik maak ook mijn eigen clips erbij. Ja. Om um, juist de om de juiste verhaal te proberen versterken. En uh, dat heb ik proberen vast te leggen ook in de clip. Juist die tegenstrijdigheid van wat de lach kan doen. Ja. Aan de ene kant is het een, heel, een hoop, hoopvolle boodschap. Aan de andere kant kan het ook een soort van muur zijn van iemand. Ja. En dat vind ik heel interessant. En dat is wat ik ook zie in mijn werk. Maar het is een dagelijks iets wat altijd uh, speelt, denk ik. Ja, het is eigenlijk ambivalent als ik het uh, zo hoor. Het is een ambivalente song. Het is een tegenstrijdig... Uh, ja, ja ik, vind hem, ik vind hem daardoor nog, nog mooier dan, dan uh, hè? Wat, wat je... Uh, nu je het zo schetst en het ja. beeld erbij ook maakt in die vorm van die clip. Want die clip, die raakt mij eigenlijk het meest. Nou, dat is wel mooi om te horen. Ja, kijk, weet je, ik ben ook natuurlijk een heel, heel tegenstrijdig persoon, oké? Ja. <laughs> dus uh... ja. Hoe zit dat dan, tegenstrijdigheid? Ja. Uh, hou jij dan ook van de melancholie? Uh, je bent niet de enige, hoor. En we hebben hier een burgemeester rondlopen die, uh, die houdt ook enorm van de melancholische muziek. Dus... Ja. Nou, ik denk dat er heel veel mensen, als ze mij bijvoorbeeld in het echt tegenkomen, dat ze denken, nou, dat heb ik niet per se achter jou gezocht, dat er nog zo'n laag onder zit. Ja. En dat, dat komt wel naar voren in mijn muziek. En ik denk dat ik ook ooit net met muziek uh, begon te schrijven, dachten mensen ook van, ja, wat zijn dat voor uh, uh, ja, bijzonder gelaagde liedjes? Wat, wat, ja, dat hadden we niet verwacht. En dat, en dat vind ik ook het mooie van muziek, want muziek kan juist deuren open en ja. juist je kwetsbaarheid tonen. Helemaal goed. Uh, de kwetsbaarheid uh, tonen. Uh, dat is uh, denk ik ook in, het, uh, in de song uh, die je ook uh, geschreven hebt, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, kijk, ik, ik zit zelf ook in de clip en dat vind ik zelf altijd een beetje spannend. <laughs> ja. en, uh, maar weet je, er zijn zoveel mensen in de clip... dus ik denk, van, ja dan moet ik ook maar voor de bijl. <laughs> ja, je hebt het goed gedaan hoor, overigens, uh, wat dat er gaat. Dus, uh, ja. uh, goed, uh, we gaan hem draaien. Nogmaals, want uh, ik, uh, ik vind de single geloos. Joey Vriend met Smile.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 I miss Joey Vriend met het uh, nummer Smile. Uh, een, een zeer ambivalent verhaal. Eigenlijk ook, uh, de, nou, je hebt het uh, zelf gehoord. Wil je hem zien, 8 oktober... dan is hij uh, te zien in De Piers. Uh, in Volendam. Want dan houdt uh, King Forward Records... hun 10-jarig jubileum. En ik uh, zal straks toch even hier... iemand in uh, dit pand even moeten aan, aan zijn jasje moeten trekken. Of die ook uh, trekken heeft om daar uh, naartoe te gaan. Want anders dan, uh, wordt het een uh, verhaal met Bus... En, uh, en, en noem maar op met OV-chipkaart. En ik weet niet of ik dat <laughs> ga redden. Dus uh, over thema's uh, gesproken. Jij, Robin, uh, want ik uh, noem je nu weer even bij je voornaam. Uh, yes. uh, jij hebt er natuurlijk ook één uh, gemaakt uh, in de vorm van Poor Millennial Crybaby. En we hebben je toen daarvoor ook in de uitzending uh, gehaald, destijds. Ja. Um, want dat is uh, ook iets waarvan ik denk... ja, dat vind ik best heel belangrijk... dat dat ook uh, onderdanig uh, wordt, gebracht. En dat is het verhaal van Mirena die met een bepaalde stresssituatie... Nou, je hebt het nummer ook uh, gespeeld in het eerste blokje van twee. Dus ja, um, je hebt er zelf mee te maken gehad ook, hè? Ja, ja, ja. klopt. Ja. ja, Inderdaad, gewoon uh, het gevoel dat, dat je alles maar moet kunnen. En uh, dat krijg je een beetje vanuit je ouders mee. Van uh, alles is mogelijk... Hmm. Uh, nogmaals, met alle liefde hebben we vorige keer ook gezegd. Want ja, mijn, mijn ja, ouders ja. zijn superlief. Ja, maar ik wel, je ja, ja, ja, ja. niks. Nee. nee, het is echt gewoon een, een generatie. En, en veel mensen die, die lopen ermee. En dat is denk ik niet nodig. Nee. Uh, hoe belangrijk is dit? Uh, dat, uh, dat we het erover hebben in, uh, in dat opzicht. Want uh, ja, ik uh, kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat uh, best wel belangrijk uh, is. Uh, want er wordt soms nog wel eens. Uh, ja, die jongeren van... Nu hebben we het allemaal best wel makkelijk. Ik hoorde uh, regelmatig de oude generatie dat wel eens zeggen. En dan denk ik: Nou, nou volgens mij is het nou, Hoe denk ik dan? Nee, ik wil daar nog wel eens een wetenschap mee afsluiten. Oh, als, je, ja, als je kijkt naar de huizenmarkt bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat ja, dat, dat, is, dat is, is wel een, een ding ja. Waar, ja. waarbij iedereen zoiets heeft van: hè, het, het ja. kan gewoon niet meer. Nee, nee uh, je moet uh, tegenwoordig geloof ik drie ton uh, bij je al hebben, uh, wil je er één kunnen betalen. Ja. En dan zit je ook nog eens met een. Studieschuld, hè? Want we hebben tegenwoordig zo'n fantastisch verhaal met leenstelsel uh, om ja. een studie te kunnen doen. Gaan ze wel uh, afschaffen, dacht ik? Ja, dat gaat, gaat wel gebeuren. Tenminste, in de plannen uh, van de, plannen de begroting die er nu zijn uh, aangenomen, uh, ja. was dit uh, een aanzet om het leenstelsel uh, over de boord uh, te kieperen. Dus ja. ik denk, nou ja, uh, want met schulden ergens aan beginnen, dat lijkt me nou niet bepaald uh, bevoordelijk voor uh, de rest van je leven, denk ik. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee. Um, is dat ook iets waar je soms wel eens een beetje wakker van hebt gelegen? Van uh, de, zoiets? T, ja, nou ja, zeker als muzikant natuurlijk wel. Want ja. het is, uh, laten we zeggen, niet het uh, best betaalde beroep uh, <laughs> ja. uh, wat je ja. kan hebben. Ja. Dus ja, absoluut. Soms zit ik wel uh, een beetje in de stress van... oh jee, hoe gaan we dat nou doen? Vooral na zo'n coronatijd. Ja. Ik studeerde af in, um, in coronatijd en gewoon het hele werkveld was gewoon weg. Normaal, ja. normaal heb je dan ja, in je laatste jaar... ga je een beetje kijken van oké, okay, wat ga ik doen? Een beetje dingen opzetten. Maar het was allemaal gewoon potdicht. Ja. Hoe belangrijk is dit dan, even voor, de, voor jou dan? Want uh, een radio optreden... dat je dan in één keer toch iets kan doen? Um, nou ja, het is, uh, het is gewoon super fijn dat, uh, dat ik kan spelen... en dat ik mijn muziek kan laten horen aan mensen. En hopelijk, hopelijk slaat het aan. En ja. uh, van het een komt het ander. Ja, dus, want uh, de twee opvallende uh, songs is... Nou, eigenlijk drie. Want uh, die broes dat vind ik, uh, vind ik een hele mooie. Dat ja, is. Uh, dat, vind ik, ja, dat vind ik echt een hele mooie. Want ja, dat gaat over ons als man. Dat wij dus onze gevoelens niet zomaar uh, moeten. Doen. Maar ja. dat moet juist wel kunnen, vind ik, eerlijk ja, gezegd. Ja, precies. Uh, natuurlijk de uh, poor Millennial Crybaby. Want dat, dat is natuurlijk. Uh, maar de minis, dat natuurlijk ook een wonderschone zong. Denk ik dat. wel. Dus uh, ja, dat vond ik echt... een. Uh, ik, ik hoop dat je die nog wel gaat uitbrengen ergens op een Absolute. EP. Of... Ja, nee, dat, ik ben nu bezig met een, uh, een album te schrijven. Ja. En, uh, hij moet erop, vind ik. Hij, hij moet er absoluut op. Hij Zeker nog, het is de volgende single, zoals ik het nu gepland heb. Fijn. <laughs> fijn! Dan gaan we die ook nog, uh, nog even fijn uh, draaien. Dus dat, ja, dankjewel. Ja, uh, dat lijkt me hartstikke uh, nice. Ja, want uh, die, die mag naar mijn idee best wel. Uh, want dat, uh, hè, dat, is, dat is ook iets van, van, van alle tijden. Dat kan best ook bij jongeren kan dat, uh, zijn als er op een gegeven moment iemand uh, uit jouw uh, omgeving wegvalt. op een vrij jonge leeftijd. Hè? En dat is dan toch uh, best wel heftig, denk ik. Ja, dat, is, dat was heel heftig. Het zet ja. alles echt even op zijn kop. Ja. Je, ik weet niet, het zijn gewoon van die dingen... Die, waarvan je hoort dat ze gebeuren... maar je denkt mm -hmm. dat het van, nou, bij mij gaat het niet gebeuren. Want nee. Alles gaat gewoon net het goed. Ja. Uh, uh, uh, maar is dat ook zo van... Nou ja, het is een, een, een impact heeft het natuurlijk ook. Hè? Zo, uh, Absoluut. Uh, zoiets. Uh, maar schrijf jij dan ook... Uh, is niet... Ja, schrijven uh, wat er in je omgeving gebeurt en wat er met jezelf gebeurt. Is dat, uh, zijn dat vaak aan kapstokken of aanknopingspunten om een song te schrijven? Ja, voor ja jou? zeker. Het is voor mij ook wel uh, absoluut een verwerkingsproces. Vooral in, in de tijd na die, um, na die burn out sociale angststoornis dingen. Ja, ik weet niet. Het, het heeft me heel erg geholpen om, uh, om dat in ieder geval in muziek kwijt te kunnen. Ja. Uh, is het dan ook belangrijk dat je dat ook kan delen? En dat je het ook probeert uh, zo over te brengen... dat mensen het ook snappen hè? in dat, dat, dat opzicht? Um, ja, het is eigenlijk een beetje de, de gedachte achter het album. Het album um, gaat echt over uh, dingen die je eigenlijk liever niet wil zeggen. Dus allemaal uh, zeg maar je, je, je, de zwarte pagina's uit je dagboek, zeg maar... Mm -hmm. Dingen waar je je uh, voor schaamt, die je lastig vindt. Um, zoals dus bijvoorbeeld, um, nou ja, dus ook uh, uh, die Ludo. Mm -hmm. dat, dat was toch wel een beetje een lastig onderwerp. Zo van jaloezie naar mijn zusje, en, mm -hmm. en zo, maar we houden toch wel van elkaar. Normaal ga je dat soort van uit de weg, maar ik wil dus op, op dit album. Is het ook een beetje de confrontatie ook met jezelf proberen aan te gaan in, de, de, in dat opzicht? Um, ja, om dus wel de dingen te zeggen en, en te bezingen... waar ik het eigenlijk liever, liever niet over heb. En ook ja. een beetje met als Maar doel. dat is nou juist de, de kunst om het wel te doen, hè, denk ik dan. Precies, ja, ja. Met als doel dus ook dat um, als mensen dat horen... die met dezelfde problemen zitten, dat die zoiets hebben van... ah, oh, het is oké, okay, weet je wel, om, hm. om dit te voelen. En ik sta er niet alleen voor. Andere mensen hebben dit ook. En, oh, mooie muziek, hoop ik, ja. dat ze vinden. Ja, ja. ja. ja dat als, is als handvat. ja. Voor, uh, ja. Ik ben heel nieuwsgierig naar het uh, debuutalbum uh, van jou. Als je er nu al mee rondloopt, ja, dan, uh, dan begint ah, er nu al zoiets ik, ik, uh, van... Uh, wow, dit uh, kan best nog wel heel erg uh, speciaal gaan worden. Ik hoop het. Ja, ik ben hem nog aan het schrijven. Soms is het lastig uh, om tijd te vinden. Ja. Maar uh, vind je het ook mooi om, uh, om te schrijven überhaupt uh, aan dit soort dingen? Of niet? Uh, ja, anders zou ik het niet doen. Nee, <lacht> <lacht> dat blijft <lacht> lijken. Maar kan, het, eh, ik, ik bedoel, ik zie je best wel zitten ergens van een kamertje... Eh, nou, ik ga lekker even een paar songs schrijven of zo. Ja, ik wou dat, dat ik wou, ja, zeker. Ik wou dat ik er meer tijd voor had. dus ja. uh, met, met bands en, uh, en ook werken natuurlijk nu. Hey. Want hey, how to survive. Uh, ja, ik uh, heb er te weinig tijd voor eigenlijk. Dus uh, ja, goed. Ik zou meer mogen. Dankjewel voor je komst. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel dat ik mocht komen. En uh, we kijken uit, in ieder geval, ergens in 2022. Want daar gaan we wel vanuit dat het dan het album uh, toch echt gaat komen van jou. Yes, yes. Um, dat was uh, Neko. Uh, we hebben er nog een paar uh, die we nog uh, draaien. Bijvoorbeeld uh, deze van Loop. Vond ik uh, wat trouwens heel erg uh, leuk. Want Loop is de opvolger van Dakota. En ik hoop dat, we, uh, dat, uh, dat er geen uh, gekke dingen gaan uh, gebeuren. Leave me there. I'm Ze zegt ik ben toxic savage Dat is wat je wil, want ik zie je never fuck out met the average Ik heb jou voor real, schat het maar niet uit wat de prijs is Zolang je blijft doen wat ik nice vind Air so fat like Kylie. Oh yeah. Touch me, tease me. Give it to my eyes and easy. My heart up your waist is a vibe. Mix my chin and I drink and drive. She keeps my neck op the freeway. 120 op the dash, got ik right Op de the 4 is a motion. yeah, I strak on my cruise control. Work it out. Bro, Maar ik moet letten op mijn afkeer. Tease me, yeah. Cruising my way up the highfield. Situations Met jouw guy. Jij zoekt spanning in life. Hij geeft jou niet wat jij lijkt Geen conversations. All girls, zeg minder tonight. Your boyfriend, goodnight. night it slow, make it long, that's right. Girl, I like it when you work it out. Buzz it down when you work it work out. Think about when you work it out. your number time when you work it oh, out. I work it Girl, out. I like it when you work it out. Buzz it down when you. Work Hope your 100, you your yeah. I hope that you belt, called 100 with you, because you know that you have to tell yeah Open level, but I'm not going to play cause you're doing it and doing it and doing it well, yeah Call me when you're lonely, pull up with your homie, man, you're doing it long, come snel Drive five up, I go hotel, I'm sick in your life, out Girl, I like it when you're working work out, was it bad when you're working? Work Big Connections van uh, Charlotte uh, was dat. Uh, we sluiten deze Alternative FM. En eigenlijk 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want dat is het eigenlijk, want uh, daar wordt het uh, op uitgezonden. Uh, uh, sluiten we af. En dat uh, doen we met een hele mooie single. Die we vorige week al hebben gedraaid: Rona Rode met uh, Ride Beside You. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Dag hoor. forest every tree looks the same the leaves are falling there's no one to blame can't see the pathway i wanna shout but there you are